Toen verscheen s'avonds tegen zeven de plotseling sergeant Crocker. Hij verzocht me mee te gaan. Buiten stapten we weer in een dienstwagen... waarin Mr. Nutting al op ons had te wachten. Twintig minuten later stonden we weer voor de deur van mijn eigen huis. In de huiskamer trof ik opnieuw alle mensen aan... die ik er de vorige week dinsdag ook al had gezien. Bob en Jenny Callaghan. Tony Stanley. Irene Ramsey, die alle moeite deed om niet naar me te kijken. Margot, mijn vrouw die ijskoud deed. Alleen inspecteur Holloway was niet van de partij. Op zijn plaats zat een oudere dame. Een vare kenau zo te zien, die ik niet kende. Mr. Nutting nam onmiddellijk het woord voor een exposé. Dames en heren, ik heb u met toestemming van de vrouw des huizes hier laten komen. En ik moet u zeggen dat dit voor Mrs. Dickens helemaal niet zo'n gemakkelijke beslissing is geweest. Het wordt nu wel de hoogste tijd, inspecteur, dat u ons vertelt wat deze hele komedie te betekenen heeft. Dat was ik juist van plan, Mrs. Granger. Als u me dus wilt laten uitpraten. Nou, ga uw gang. Dank u wel. Het staat voor mij als een paal boven water dat niet Mr. Dickens die bewuste chantagebrief heeft geschreven, maar Mr. Ramsey. En dat gebeurde hoogstwaarschijnlijk op de 18e augustus op een verjaardagsfeestje waar hij voor geïnviteerd was... hier in Mr. Dickens' huis. Dat hij zijn brief pas twee maanden later gebruikte... is enkel en alleen te wijten aan het feit... dat zijn slachtoffer, ik heb dat vanmorgen uitgezocht... van midden augustus tot begin oktober op reis was. Moet dat betekenen dat u weet wie die man is... De vermoedelijke moordenaar dus? Niets meer en niets minder, inderdaad. Ja, maar het dan ook Zegt u het dan? U u... Mr. Nutting, we zitten hier niet voor ons plezier. Dames en heren, laten we eerst bekijken waarom Mr. Ramsey zijn delict heeft willen begaan. Ja. Wij weten dat er financiële moeilijkheden waren. Mr. Stanley kan het bevestigen. Want Mr. Ramsey heeft hem iets verteld over twee wissels... die per 1 november vervielen. Dat is waar. Alan vertelde me dat op dat vijfje van woensdag, twee weken geleden. En hij vroeg u toen bij te springen, niet? Ja, dat is zo. Maar hij overschatte mijn financiële mogelijkheden. Goed. De financiële positie van Alan Ramsey was dus zo precair... dat hij geen andere uitweg meer zag... en hij postte zijn lang bewaarde brief uiteindelijk dan toch. Na het vijfje hier. Hij moet daarin gevraagd hebben om een bepaalde som hoeveel, dat weten we niet... te deponeren aan de voet van mij 27... op de weg naar Graves' -Aind. Degene voor wie de brief bestemd was... deed wat er van hem gevraagd was. Hij legde het geld op de aangewezen plaats... wachtte ergens in het struikgewas... tot Mr. Remsje verscheen... en schoot hem toen neer. Ja, dat mag dan allemaal reuze spannend zijn, Mr. Nuting, Maar ik zie nog steeds niet in... wat ik er allemaal mee te maken heb. U vertelde mij dat u vroeger... een boekmakerskantoor exploiteerde. Porter en Porter in de Bristol Street. Dat klopt, ja. Al is het allemaal erg lang geleden. U hebt uw kantoor in 58 gesloten, als ik me niet vergis. Waarom moet het hier nou weer te sprake komen? Dat was kort nadat er op de renbaan een enorme zwendel op touw was gezet. Wilt u daarmee zeggen dat ik dat heb gedaan? Wie de schuldige was, is jammer genoeg nooit uitgekomen. Hallo? Ja, die is hier. Voor u, Mr. Nutting. Mm -hmm. Dank u wel, uh, Mrs. Dickens. Hallo? Ja? Ja, goed, Holloway. Kom maar mee hier naartoe. Ja, tot direct dan. Wel, wel, Mrs. Gruntje. dat klopt als een bus. Wat bedoelt u? Ik bedoel dat er zo dadelijk een mannetje van mij hier komt... die ondertussen gezocht heeft naar bewijzen. Mr. Ramsey moet wel van die zwendelpartij hebben afgeweten. Hij was in die dagen immers zelf boekmaker. Wij kunnen zelfs aannemen dat de man die dat vuile zaakje in elkaar zette... Mr. Ramsey vroeg om het spelletje met hem mee te spelen... Mr. Ramsey moet dat aanbod geweigerd hebben. Waarschijnlijk heeft hij de betreffende persoon zelfs afgeraden zijn plannetje deur te zetten. En toen de race achter de rug was, heeft hij gedreigd de zaak openbaar te maken. Door dat artikel van Bob, natuurlijk. Juist, Mrs. Kellgren. Maar dan alleen als zijn collega niet van plan was om op bepaalde voorwaarden in te gaan die Mr. Ramsey hem dicteerde. Wat voor voorwaarden? Hoogstwaarschijnlijk dat het boekmakerskantoor Porter en Porter zou worden gesloten. Ja, daar moest ik dan per slotverrekening ook iets van geweten hebben, niet? Maar u hebt uw kantoor inderdaad toen dat tijd gesloten, Mr. Grinchel. Ja, omdat. Uh, omdat dat geen cent winst meer opbracht. Ik had er geen zin meer in en ik gooide de deur op slot, mag dat, nog? Natuurlijk. Maar nu nog een vraag. U heeft dat kantoor toch niet zelf beheerd? Dat is toch geen werk voor een vrouw? Hm. Ik. Uh... Nou ja, natuurlijk had ik mijn mensen daarvoor. Ik hoop heus niet zelf achter het loket. Dat dacht ik.